De radicaal rechtse AFD is zoals verwacht de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaten Turingen en Sachsen. In Turingen werd de AFD volgens de exit poll met ruim 31% van de stemmen veruit de grootste. In Sachsen is de partij verwikkeld in een nek aan nek race met de CDU die net iets groter lijkt te blijven. Ook de nieuwe linkspopulistische partij BSW deed het goed. Die lijkt in Turingen 16% en in Sachsen 12% van de stemmen te krijgen. Beide de deelstaten liggen in de voormalige DDR waar veel ontevreden kiezers wonen. Het is voor het eerst dat de AFD bij deelstaatverkiezingen ergens de grootste wordt. De vaccinatiecampagne tegen polio in Gaza is vandaag goed van start gegaan, zegt UNICEF. Ruim 600.000 kinderen kunnen de komende tijd een prik krijgen. Israël en Hamas hebben afgesproken dat ze tijdens het vaccineren tijdelijk stoppen met vechten... Gisteren kregen de eerste kinderen al een vaccin, maar de grootschalige vaccinatiecampagne begon vandaag in Centraal Gaza. Daarna zijn andere delen aan de beurt. Polio kwam al 25 jaar niet meer voor in Gaza. Formule 1-coureur Kevin Magnussen is geschorst voor de volgende Grand Prix over twee weken in Azerbeidzjan. De Deen van het team Haas kreeg vandaag bij de Grand Prix van Italië... twee strafpunten voor het veroorzaken van een botsing... waarmee zijn totaal op twaalf strafpunten kwam. Dat betekent een automatische schorsing. Het is voor het eerst dat dat gebeurt in de Formule 1. De Grand Prix van Italië werd vanmiddag gewonnen door Charles Leclerc. Max Verstappen werd zesde. De Nederlander gaat nog wel aan kop in het WK-klassement... maar leverde wel weer wat punten in. Het weer...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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort heb je nog een kleine 10 minuten vertraging tussen Muidenberg en Blarikum. En de N307 en Kuizen Lelystad voor Lelystad 2 kilometer en nog 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z Met nu jouw keuze ZFM.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 Uh, hoe heet het? Het uh, Residentsorkest nou, in Den Haag, want ik ben eigenlijk een getogen Hagenaar. En uh, ja, toen ging ik daar naar het Conservatorium. En uh, toen begon ik ook te spelen, dus met Dick van de Capelle Trio, piano en fluit. En zo begon het langs mijn hand te leven. Maar ik moest wel nog altijd geld verdienen. Uiteindelijk, na twee jaar, kreeg ik een beurs, Dat ging het wat makkelijker, et cetera, et cetera.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 Intussen werd ik opeens bekend, ja dat gebeurt dan ook nog via Steleman My Way, dat was de eerste plaat, nou ja en de rest is geschiedenis. Ja.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 Was de eerste track van Princess of the Sea. Ook uh, een album uit de jaren 90, om precies te zijn: 93. En dat is een, ook een hele fraaie, ja, een beetje meditatieve CD. We gaan uh, luisteren naar interview 3, waarin Chris vertelt over zijn artistieke vrijheid en de platendeals en de.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 en daar krijg je dan mails over en zo. En die waren allemaal vol lof.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 Ja. In juni, ja. ja. Nou goed, dat zijn. Ik heb in juni inderdaad met de oude riddersectie gespeeld. John Lee en Jerry Brown. Dat zijn beroemdheden geworden, allemaal. Het was ook de, de, echt de beste riddersectie van Europa in die tijd. Ja, dan heb ik het over begin 72, 73, 74. Ik woonden ook in Nederland, in Den Haag. Oh, ja. Een vaste toestand. Uh, maar ik heb ook geluncht met. Uh,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 stukje naar het uh, album Seas of Innocence. Het album is uit 1990. Zullen we me misschien afvragen waarom er zoveel watergeluiden. Nou dat komt uh, in uur twee komt dat nog even te sprake dat uh, Chris heeft iets met water. Um, eens even kijken we gaan naar het laatste uh, gesprek uh, van dit uur en uh, ik praat verder met Chris over het musiceren, musiceren met muzikanten uit andere culturen en het eerste gedeelte van het verhaal over Tibet. Je bent uh, de hele wereld over geweest. Je bent met uh, nou, vele culturen in aanraking gekomen. Dan kom je bij het keizerlok uh, of muziek, muzici van het Hof, zo moet ik het zeggen... Um,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 En toen de laatste uit huis was, toen zei ik, ik verkoop mijn huis en ik ga een jaar reizen. Dus ik heb mijn huis toen verkocht aan Toon Hermans. Oh. En ik ben gereden, ja, uh, dat was wel grappig. Ja. En, uh, Je belde, auto, hoe ging dat? dat misschien... ja, een makelaar. Okay. Een makelaar. En mijn huis was in en Duin, was een heel groot huis, maar 10.000 meter en weet ik wat allemaal. En toen meldde Toon zich. Dus, dus ik dacht, Toon, uh, wel lokaal, wel eens gezien is uit Frankrijk, ook bij Willem Duisen. Nou ja, goed, uh, dus aan hem verkocht. Maar ik ben dus naar, naar, naar, naar uh, uh, ja, de wereld rond gere gereisd. En onder andere met een dat-recorder en, en een fluitje. En uh, op een gegeven moment was ik zo ver dat ik dacht, ik wil naar Tibet. Maar ik wist niks over Tibet.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 En die Kamapa is nu een beroemdheid in de wereld. Dat is een jongen van in de twintig. Hij was toen een jaar of zes, zeven. En toen kwam ik weer in Nederland en toen dacht ik. En nu ga ik die plaat afmaken. En toen dacht ik: Het is toch wel leuk als ik de Dalai Lama er ook op heb zitten. Zo ging dat.